In Rome heeft de politie een terrein ontruimd... waar vrijwilligers een vluchtelingenkamp voor vluchtelingen wilden opzetten. Er werden vaker zulke kampen door vrijwilligers opgezet... en tot nu toe liet de politie dat oogluikend toe. Vandaag werd hard ingegrepen. Dit jaar zijn in Italië al 25.000 migranten aangekomen. De Duitse komiek Jan Beumerman stopt tijdelijk met tv-optredens. Dat heeft hij aangekondigd op Facebook... Böhmerman ligt onder vuur sinds hij in maart op tv... een omstreden gedicht over de Turkse premier Erdogan voordroeg. De Duitse regering zei gisteren dat hij kan worden vervolgd. Böhmerman zegt op Facebook dat hij zich tijdelijk terugtrekt... zodat iedereen zich weer op belangrijke dingen kan richten. Omwonenden van een drugslaboratorium in Tilburg... hebben mogelijk maandenlang giftige stoffen ingeademd. Gisteren werd de drugslab door de politie ontdekt. Volgens experts werd er... een weken of maanden minimaal 100 kilo amfetamine geproduceerd. Al die tijd werden giftige dampen via de schoorsteen afgevoerd. De schoorsteen is vrij kort. De stoffen zijn waarschijnlijk in de directe omgeving neergekomen, zeggen deskundigen in Tilburg. En tafeltennister Li Ji gaat naar de Olympische Spelen in Rio. De Nederlandse van Chinese afkomst won na een lange en spannende wedstrijd... de herkansingsfinale van het kwalificatietoernooi in Zweden. Li Ji won met 4-3 van de Zweedse Mathilde Ekholm. Het weer... Af en toe zon, maar er zijn ook buien. Er staat vrij veel wind. Het wordt een graad of 11, 12. Ook morgen zon en kans op een bui. En dan wordt het 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 6 kilometer door werkzaamheden. De vertraging is ongeveer een half uur. Al het verkeer gaat via de wisselstrook. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A6 Lelystad richting Muiden, daar kan het verkeer ook beter omrijden via Utrecht. Want er staan een flinke fieden door de problemen op de A1 tussen Almere Haven en Knoopend Muidenberg 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh no! Een bruisend begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. De single van Michael Jackson en Justin Timberlake. de love never felt so good. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar je eigen omroep. ZFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En wat gaan wij nu uur twee van dit programma allemaal doen, Albert-Jan? Nou, tussen de muziek en het nieuws door volgen wij ook voor u de halve finale in de FedEx Cup. En dan hebben we het over tennis.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 ZANG EN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 It is Nicky Thomas and Love of the Common People.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 Nee, ik werk zelf uh, voor het sportmarketingbureau WSM. En wij organiseren samen met Chippers, organiseren we de, de stormloop hier op circuitpark Zandvoort. Dat is jouw derde jaar nu of uh, eerste? Ja, dat is de derde editie van de stormloop. We zijn uh, drie jaar geleden gestart. Uh, nieuwe obstacle run uh, ja, op deze mooie, unieke locatie uh, over het circuit. Over het asfalt, door de duinen heen. Uh, ja, eigenlijk alle mooie elementen van het, van het circuitpark uh, gebruiken we voor deze obstacle run. Ja, je neemt ook een heel groot stuk van de duinen mee natuurlijk. Het is niet alleen maar het circuit waar het hier om gaat.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 Uh, nee, dat was hem, dat was m. Dankjewel uh, voor je verslag uh, daar, uh, Jonas. En uh, vang hem goed op, he, collega Kasper. We gaan hem aanmoedigen, we gaan hem filmen en we gaan hem opnemen. Het komt ja, helemaal goed. ja we, we zijn trots op hem. Doe hem de groet ook voor ons uh, vanuit de studio van CFM. Dat zal ik doen. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel, en nog een uh, fijne middag daar op circuit Dat was uh, Jonas Pearson vandaag de hele dag aanwezig bij de Stormloop... waar Kasper Keurenson ook aan meedoet. Ongelooflijk.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 kunnen we mooi even kijken hoe het gaat met de vetcup, eh, Albert-Jan. Uh, uh, het, het is druk, het is spannend. Uh, de eerste partij is uh, zojuist beëindigd. 6-4, 6-2 voor Nederland. Nederland leidt met 1 tegen 0. Dat zijn mooie berichten. En laten we hopen dat we de voorsprong uh, vo vol kunnen halen. Dat zou wel lekker zijn. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. We blijven de wedstrijd uiteraard voor u volgen bij Softwoord op zaterdag.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 Gaan we naar 22 tot en met 24 april, want dan is het weer feest op het Circuit Park Zandvoort en dan heb ik het over de NKC Camper Experience. Op Circuit Park Zandvoort is het op 22, 23 en 24 april een groot campervestijn... het NKC Camper Experience. Een evenement voor gepassioneerde ervaren camperaars en voor nieuwkomers die het kamperen willen ontdekken. Dat allemaal van 22 tot en met 24 april op het Circuit Park Zandvoort.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 en wilt u daarna lekker een stukje kreeft eten, dat kan ook... maar reserveren is dan wel gewenst. En dan hebben we het natuurlijk over Thalassa op het strand. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En het evenement Vintage at Zandvoort is afgelast vanwege het slechte weer. En dat betekent dat morgen ook de rommelmarkt trouwens niet doorgaat... bij parkeerterrein De Zuid. Ja, onze bruisende Willem, die luistert lekker mee vanmiddag.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 Zo loop je gewoon fluitend deze dag door, hè? Het is in ieder geval Sticks en Sing for the Day. Laten we fluitend door de dag heen gaan. Ook geld voor die 2500 deelnemers op het circuit. Nou, best wel zwaar, hoor, die stormloop vandaag... die daar de hele dag plaatsvindt. En ook onze collega Kasper is daar vandaag mee bezig. Vandaar ook dat hij een Goedemorgen Songwoord niet helemaal kon doen, hè? Nou begrijp ik hem. Ja. Nee, ook. Ja, nee, heb je hem? Hij moest naar het circuit. Ja, Ja, zo is het.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 Close my eyes. Mijn ogen Voor alles wat er komen gaat Is laat I'm ready to close my eyes een hele aparte uitvoering he, van uh, Show Me The Way. Ja. Dan krijgen we meteen luisteraars uh, die uh, reageren al wat, John, Van Is het hem nou wel of is het hem nou niet? Nou. Is het nou Peter Frampton? Uh, het is hem. Het is hem wel, hè? He? Ja, ja, het is hem wel. Alleen in een uh, andere uitvoering, hier, hoor. Dan met Show Me The Way. Elf minuten voor vier uur geworden bij Zalvoet op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En uh, ja, morgen hebben we een uh, salvoert op zondag en daarin een speciale gast. Ja, want om uh, morgen om tussen vier en vijf zal aanschuiven onze Zandvoortse schrijver-dichter Marco Termes. Dus morgenmiddag tussen 4 en 5 live bij ons in de studio. Want uh, eindelijk maar toch heeft nationale erkenning gekregen onze Zandvoortse schrijver-dichter Marco Termes krijgt eindelijk de landelijke aandacht waar hij zo lang naar verlangt. De Nationale Bibliotheek van Nederland in Den Haag heeft zijn roman Leven op liefde en dood aangekocht en in de collectie opgenomen.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 DJ Rian, hoor je. En Play That Sex. Alweer het uh, ene en laatste plaatje, nu twee van Zandvoort op zondag. Niet getreurd, zo naar zaterdag, van, uh, zaterdag. Ja, <laughs> zo naar het nieuws en weer van. Zandvoort op zaterdag. Ja, dat krijgen we. Zometeen naar het nieuws en weer van vier uur. Dan uh, zijn we er nog uh, één uur lang met Zandvoort op zaterdag. <laughs> zo is hij. Graag tot zometeen de laatste voor het nieuws en weer. Is deze van Windjammer en Tossing Turning.